Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen medaille voor de voetbalvrouwen op de Olympische Spelen. Twee jaar geleden verloor Oranje de WK-finale van Amerika. En nu was dat team opnieuw te sterk in de kwartfinale van de Spelen. Oranje verloor na penalties. Minima en Neer. En Ike Nouwen en. Neer. Megan Rapino tegenover Van Venendaal. Hard en hoog en vast. En Amerika gaat door naar de kwartfinales. Oranje was er zo dichtbij. Vivianne Miedema en Annick Nouwen misten. In de wedstrijd zelf had Lieke Martens al een strafschop gemist. De jongen van 14, die eerder deze week werd opgepakt voor het mishandelen van Frederik van 14 uit Amstelveen, blijft voorlopig vastzitten. Frederik werd in elkaar geslagen omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is. Ze liep een gebroken neus en een kaakfractuur op. Een paar maanden geleden viel de zuurstoftoediening uit in een ziekenhuis in Maastricht. Personeel merkte dat pas laat op, zegt een onderzoekscommissie nu. Omdat de deuren in de gangen dicht werden gehouden vanwege corona. Na de storing overleden twee patiënten. Je hoort de baas van het ziekenhuis. Het is natuurlijk nooit goed te voorspellen wanneer het overlijden anders zou zijn ingetreden. Maar we hebben toch wel de indruk dat die stroomstoring bijgedragen heeft aan het vervroegd overlijden van deze mensen. En de campingactie van de GGD in Zeeland is in volle gang. Medewerkers delen op een jongerencamping in Schadendijken bij Renesse zelf testen uit. Goed idee vindt deze jongen. Ik bedoel, je wil toch niet dat je ouders corona krijgen omdat jij nou uh, lekker aan het feesten bent geweest. Dus ik, ik snap wel dat ze het doen. Want ja, afstand houden, dat is ook nog best wel lastig. Hoe is het met afstand houden hier? Ja, dat is niet zo goed. Ja, dat is keigoed. Ja, dat is keigoed. We houden allemaal anderhalve meter afstand. We raken elkaar niet aan. Iedereen slaat zijn eigen bed. Dan heb ik het weer nog. Vanavond trekken buien over het land. Aan zee gaat het stevig waaien en het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen begint met veel regen. Het wordt een stuk koeler dit weekend. 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knopenburgerveen 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met een auto met pech. Twee reishokken zijn er dicht. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Bresandijk en Den Oever. Ook 10 minuten extra op de A9 Amstelveen-Alkmaar vanwege de werkzaamheden tussen Bad Hoefdorp en het knooppunt Rottenpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Cause you're alright don't me, alright by me I can tell you're lonely, you could use the company I won't fight the girl, no I'm not like that girl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 Hey, yeah. Hey. van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal. Ja. Hoor je nu overal ieder en maal weer. ZFM Zonkvoort. I'm doing just fine now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go.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 voor Zandvoort en de Regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse voetbalsters zijn uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Oranje verloren de kwartfinale na strafschoppen van wereldkampioen Amerika. Nadat Nederland twee penalties had gemist, schoot Megan Rapinoe de VS naar de halve finale. De minderjarige jongen die wordt verdacht van de mishandeling van de 14-jarige Frederik in Amstelveen blijft langer vastzitten. De kinderrechter heeft zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar wordt een proef gehouden met een nieuw kleiner stembiljet. De gemeenten willen onderzoeken of dat handiger is bij het tellen. Zo moet het nieuwe biljet ook met de computer kunnen worden verwerkt. Het weer vanavond op steeds meer plekken buien. Dan gaat het ook flink waaien met kans op windstoten tot 75 kilometer per uur. VLM.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 May